Zit van der Linden met het NOS-journaal. Wagner-leider Prigozhin heeft onder luid applaus... het legerhoofdkwartier in Rostov aan de Don verlaten. Dat is te zien op beelden op sociale media. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling... tussen Prigozhin, president Poetin... en de Belarusische president Lukashenko... De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Gisteren nam het huurlingenleger de Zuid-Russische stad Rostov in. Ook trokken ze op naar Moskou, maar zover kwamen ze niet. Gisteravond riep Prigozhin zijn manschappen op zich terug te trekken om bloedvergieten te voorkomen. Het is onduidelijk wat de precieze voorwaarden van de bemiddeling zijn. Volgens het Kremlin wordt Prigozhin in elk geval niet meer vervolgd voor landverraad. Canada is een onderzoek gestart naar het verongelukken van het duikbootje op weg naar de Titanic. Nu het moederschip van de onderzeeër terug is in de haven, kan de vervoersveiligheidsraad analyseren wat er fout ging. De raad wil weten wil dat weten om het risico in de toekomst te beperken, meldt een woordvoerder. Donderdag bleek dat de onderzeeër is bezweken onder de enorme druk onder water. De brokstukken werden gevonden vlakbij de Titanic, waar de duikboot naartoe ging. De vijf mensen die aan boord waren van de onderzeeër zijn omgekomen. Israëlische kolonisten hebben opnieuw een spoor van vernieling achtergelaten in een Palestijns dorp op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens inwoners reden ongeveer 50 Israëlische kolonisten hun dorp binnen, ze hadden geweren en brandbare vloeistof mee en staken huizen en auto's in brand. Ook zouden de Israëlische kolonisten om zich heen hebben geschoten. Onder meer op burgers en hulpdiensten. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Het weer het koelt af naar 13 tot 17 graden. De komende dag veel zon, ook is het een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee, tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. En nu de nacht.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 de zon schijnt. Ja. Dus pak je radio. radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9 106.9 ZFM. 24 uur per dag. Hete zomer. I think I'm gonna ja. have to Zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. The music is my first love. And it will be my last. Slam it!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 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomer oh, you're light like now, you couldn't be mad about it. You've been sitting, sitting, oh. No